10 uur. Jelle Visser met het NOS journaal De GGD ging uit van een te klein aantal contacten van mensen die besmet zijn met corona. bij het opschalen van het bron- en contactonderzoek. De tijd die ervoor wordt uitgetrokken was gebaseerd op twee of drie contacten. maar nu zijn het bij jongeren soms wel honderd. De GGD dacht dat vijf uur genoeg zou zijn. maar de onderzoeken blijken acht tot twaalf uur te kosten. De GGD Amsterdam en Rotterdam zijn door het grote aantal verrast. Eerder waren er aanwijzingen dat de inschatting te laag was, maar de GGD wilde uitstralen er klaar voor te zijn. De BOA's zien het niet zitten om de verplichte quarantaine te gaan handhaven. Het kabinet wil dat mensen in quarantaine gaan als uit bron- en contactonderzoek blijkt dat ze mogelijk besmet zijn met het coronavirus. Het controleren van die maatregel is geen taak voor de boa's, vindt de boa-bond. De boa's hebben al genoeg op hun bordje. Hip-hop platform 101 Bars van de NPO heeft uh, drill rap video's offline gehaald. Het gaat om twee video's van rappers die worden gelinkt aan de steekpartij in Scheveningen maandag... waarbij een jongen van 19 omkwam. Het platform van de publieke omroep, waar rappers regelmatig optreden, heeft de video's op eigen initiatief verwijderd. Drill rap is een vorm van hip-hop met gewelddadige teksten. In de video's dragen rappers bivakmutsen en zwaaien ze met messen of wapens. In Kenia is de olifantenpopulatie in bijna 30 jaar verdubbeld naar meer dan 34.000. De cijfers zijn vandaag bekendgemaakt tijdens Wereld Olifantendag. De regering van Kenia zegt flink geïnvesteerd te hebben in de bestrijding van stropers... die op de slagtanden van olifanten uit zijn. Ook wordt er strenger gestraft. Veel stropers doden olifanten en neushoorns voor de Aziatische markt. Ivoor wordt daar onder meer gebruikt in traditionele medicijnen. Het weer vanuit het zuiden stevige onweersbuien... met kans op hagel, windstoten en veel regen. Komende nacht blijft het op de meeste plaatsen warm. De minima liggen rond 21 graden. Morgen opnieuw tropisch en later op de dag weer regen en onweersbuien. De dagen daarna... De vakantie staat voor de deur. En gelukkig, we mogen weer. Vakantie, vakantie, vakantie. Lekker erop uit. En misschien zelfs de grens over. Een autopech...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 For listening to Peaceful Radio, where beautiful music can always be heard, please visit my website at katherinek-music.com. I'm Keith Tim Anderson, and you're listening to Peaceful Radio.